waterbal met het nws journaal De politie heeft vannacht weer een aantal illegale feestjes beëindigd. In Utrecht kregen 28 jongeren een boete die in een werfkelder in de binnenstad aan het feesten waren. In een studentenhuis in Rotterdam kregen 27 feestgangers een bekeuring. Ook in Angelo in Gelderland was een illegaal feest. Daar kregen tientallen jongeren een boete. Verder greep de politie in Breda in. Daar was een bedrijfsgebouw ingericht als café. Vakbond CNV wil dat er snel meer corona-sneltesten beschikbaar komen. Voorzitter Fortuyn zegt tegen het ANP dat nu tienduizenden mensen thuis op de uitslag zitten te wachten en dat dat miljoenen kost. Als ze toch gaan werken bestaat de kans dat ze anderen besmetten. De CNV-voorzitter noemt het een trage testklim die Nederland in zijn greep houdt. De vakbonden voor KLM personeel moeten voor zometeen 12 uur laten weten of ze ook na 2022 akkoord gaan met mogelijke bezuinigingen. Het kabinet eist dat het personeel voor een langere periode loon inlevert. Anders komt KLM niet in aanmerking voor noodsteun van bijna 3,5 miljard euro. In Frankrijk zitten nu drie mogelijke handlangers vast van de aanslagpleger in Nice. Een man van 35 werd opgepakt omdat hij een dag voor de aanslag contact zou hebben gehad met de Tunesische dader. Tijdens de doorzoeking van het huis van de 35-jarige verdachte werd nog een andere man gearresteerd. Eerder hield de Franse politie al een man van 47 aan. Tienduizenden mensen hebben in Warschau in een van de grootste Poolse demonstraties van de afgelopen jaren gedemonstreerd tegen de strengere abortusregels. Al een week zijn er protesten nadat het Poolse Constitutionele Hof had geoordeeld dat abortus alleen nog mag bij incest, verkrachting of als het leven van de moeder in gevaar is. Het weer vooral in de noordelijke helft van het land nog wat motregen. Vanuit het zuiden breekt de zon af en toe door. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Vanavond trekt er wel weer regen over. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen knooppunt Meer en Amsterdam over Amstel 5 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En goedemorgen Zandvoort, goedemorgen luisteraars. Dit is weer het programma Goedemorgen Zandvoort. Een programma met heel veel gezellige, leuke en gevarieerde items op deze 31ste. En als ze me niet zo heel goed hoorde, dan kwam het omdat ik iets te ver van de microfoon zat... met de koptelefoon op, dus ik hoorde mezelf heel erg goed. Nogmaals, goedemorgen. Wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan in het eerste uur praten met Gerry Rutte over wat er allemaal te doen is in Pluspunt. Want corona of niet, er gaan allerlei activiteiten toch door. Weliswaar met rvm regels in afneming. Daarna gaan we praten met Dolly Tempierik... van het uh, programma Zandwoord Insight. Of eigenlijk kan ik zeggen het online platform Zandvoort Insight. Hoe gaat het daarmee? En daarna praten we met Menno Hoekstra, de voorzitter van Stella Maris. En in Stella Maris blijkt een wachtlijst te hebben... omdat ze onvoldoende vrijwilligers zijn. Daar willen we natuurlijk meer van weten. In het tweede uur hebben we ook allerlei leuke dingen... die ik heel kort voor u zou noemen. Nieuw Unicum komt dan uh, aan het woord... Uh, in de vorm van Martin de Bruyne, de nieuwe bestuurder van de Stichting Nu Unicum. Daar gaan we praten over de politiek met Kevan Stevan, raadslid voor het CDA in Zandvoort. En we gaan daarna praten over de MBO-opleiding toerisme en hospitality met Lars Boom van uh, Travel and Hospitality bij MCOEge Airport in Hoofddorp. De techniek vandaag die is in handen van Cor Draaier, die ook de fantastische intro verzorgde. Uh, de redactie was Gert van Kuik en mijn warme stemgeluid is van de en als het goed is, heb ik nu op de telefoon Gerry Rutte, mijn oud-collega. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Bij mij gaat het prima. En hoe gaat het met de mensen in Pluspunt? In Pluspunt gaat het ook goed. Uh, daar uh, zijn natuurlijk wel allerlei activiteiten op... Uh, met inachtneming van de coronamaatregelen en uh, op afstand. En, maar er gaan wel dingen door. Dus dat is wel heel fijn... Uh, het ligt niet stil. Nou. Het is alleen niet natuurlijk voor grote groepen en zo. Dat kan natuurlijk allemaal niet. Dat is een beetje lastig. Ja, maar maar. Uh, kleinschalig uh, kan het wel. Er zijn er wel allerlei dingen. Dus cursussen en van alles en nog wat. En dat kun, in, in, mensen kunnen daarvoor uh, bellen met pluspunt. Uh, want je, als je dus aan iets wil deelnemen, moet je je altijd aanmelden. Hè? Wat dan ook. Je moet je altijd aanmelden voor iets. Je ja. kan niet zomaar binnenlopen. Dat zijn de mensen inmiddels wel gewend, hè? Als je een café gaat, moet je je al aanmelden. Dus... Ja, ja. ja, dus dat zijn de mensen inderdaad allemaal al gewend. In, uh, en je moet dus bij Pluspunt ook een mondkapje... Hè, zodra je Pluspunt binnenkomt, zowel in Noord als in uh, Blauwe Tram... moet je dus een mondkapje moet je om. Zodra je dus binnenkomt in binnen, binnenruimte... dan uh, uh, moet je een mondkapje om. Zodra je gaat zitten kan het mondkapje weer af en als je dan op afstand zit en zo, dan is het oké. Okay. Maar zodra je weer gaat staan en bewegen, dan moet het mondkapje moet dan op. Oké, okay, dus alle luisteraars Moeten de mondkapje klaar liggen als ze naar pluspunt? Ja, doorgaan. maar dat ligt daar, hoor. Het ligt bij pluspunt. Ligt een. een hier, als je binnenkomt, is er al een desinfecteerapparaatje dus um, en uh, een uh, en mondkapjes. Dus die kun je dus gebruiken. Nou, dat scheelt al. Dat is heel aardig. Dat op het scheelt, hè? Ja. Ja, ja, dat is heel mooi. Dus je hoeft het niet zelf mee te nemen. En dan, uh, nou ja, dan kun je, je dus melden bij de, bij de balie wat je wil en waarom en zo. En dan word je vanzelf word je dan naar de juiste uh, richting gestuurd, om het zo maar te zeggen. Dus dat is allemaal prima. En als je dan weer weggaat, dan kun je dat mondkapje dan weer afdoen en weggooien meteen. Ja, en als je dus wat minder mobiel goed bent, goed. dan kan je nog de, de belbus uh, laten komen. Ja, de belbus kan ook. De belbus rijdt ook. En er kunnen dus zes mensen kunnen daarin. Uh, dat valt heel erg mee, best wel. Ja. Normaal zijn het er acht. Maar dan kan dus niemand naast de chauffeur zitten. Maar dan moet je dus ook een mondkapje moet je daarop. Maar dat, dat, uh, dat is dus ook hetzelfde verhaal. Maar dat is wel fijn. Dus je kan dus gewoon bellen met de, de belbus. Uh, om uh, naar, de, naar de huisarts of een boodschappen. Uh, dus dat is allemaal heel goed geregeld, uh, gelukkig. Nou, dat is heel erg fijn. Maar wat is er nu allemaal te ja. doen in dat mooie pluspunt? In nou ja, de Noord dus en de er is, er is, Ja, er is dus van alles. Is er, uh, dat, nou, dat kunnen de mensen dus wel zien op de activiteitenladen... Altijd die in het de Zandvoortse krant staat elke week. Uh, dat kan zijn van geschiedeniscursus. Uh, uh, uh, het kan zijn uh, breien, het kan uh, schilderen, uh, koken... Uh, het is er allemaal, bewegen, maar, op, maar, maar kleinschalig. Koffie drinken, dat kan allemaal. Maar, maar als mensen dat willen, wel eerst met pluspunt wanneer het is en hoe laat en wat het kost en of er plek is. Want dat is natuurlijk altijd heel belangrijk, hè? of je dus er nog bij kan. Ja, natuurlijk. En ook, niet nee, alles is dus betreft, gratis, hè? hè? Ja. Niet alles is gratis. Nee, niet alles is gratis. Nee, nee, maar het zijn natuurlijk allemaal wel kleine bedragen, dus dat valt, valt wel mee. En mogen de mensen die dan komen dat uh, contant betalen of moeten die dat pinnen? Want dat is natuurlijk ook een belangrijk nou, punt. Liefst, liefst pinnen, liefst pinnen. Ja. Uh, contant kan ook wel hoor, maar in principe is het wel dat mensen uh, dat ze pinnen. Of dat ze het vooraf ook, hè. bijvoorbeeld voor een cursus of zo, of een workshop, dat ze het vooraf uh, overmaken. Dat kan natuurlijk ook. Oh, Oké, okay. dat is ook makkelijk. Maar het is niet zo dat je echt alleen maar uh, moet pinnen, want ja, dat, dat kan misschien soms niet met iedereen. Contant geld nog ook best wel. Maar goed, dan ook allemaal op de op juiste manier uh, geven en zo, zeg maar. Uh, neerleggen, weet je wel, je kent het wel. Ja. Handen desinfecteren en zo allemaal. Uh, maar, uh, dat komt, dat gaat allemaal goed hoor, dat gaat allemaal prima. Gelukkig. En komen er uh, inmiddels veel mensen. Zijn mensen niet bang om uh, uh, te komen? Nou, dat valt wel mee. Het is um, um, uh, uh, dat, dat, dat, dat valt echt wel mee, ja. Men men, men men wil toch ook best wel weer met andere mensen in contact komen en weer leuke dingen doen en zo. Dus dat, dat gaat wel. Maar uh, ja, het, het kan alleen, wat je zei, niet zo met niet zoveel mensen. Hè. Dus het is uh, beperkt in. Uh, in, uh, in aantallen, zeg maar. Je, je, en je moet dus echt die anderhalve meter afstand moet je echt aanhouden. Ja, ik begrijp dat er hey, dus sorry. vanavond geen uh, Halloween party is in het pluspunt. Uh. Nee, dat zal het niet <laughs> zijn. Nee. Maar wat er wel... Er zijn dus wel, uh, wel weer uh, leuke dingen die er... Of tenminste, uh, die buiten de um, normale activiteiten zijn. Dat is onder andere ja, dat is de verhalenmiddag. Hè? De verhalenmiddag bij uh, in de... De blauwe tram. Ja. Maandag, 9 november, is er van 2 tot half 4 weer een verhalenmiddag. En dat... Het onderwerp is Pride at the Beach. En dat komt jou wel bekend voor. Hè? Ja, wie zou dat nou, nou gaan vertellen, die verhalenmiddag van Pride at the Beach? <laughs> dat ben jij dus, ja. Oh, maar ik, oh jee. Ja. Ja. ja, en dat is dus wel leuk. En uh, daar is nog best wel veel plek. Dus het is heel fijn als mensen hierop zouden kunnen reageren. Want je kan je alleen maar inschrijven voor zo'n middag, zeg maar. We ja. kunnen dus maximaal 30 mensen kunnen daar in, in de zaal op afstand... Uh, maar het is wel een leuk onderwerp. Hè? Uh, Pride at the Beach. Uh, vier jaar geleden is uh, Pride at the Beach in Zandvoort gekomen. En, uh, maar ja, dit jaar is er niet veel gebeurd. Nee, nog uh, niet. In, in de, in de, in de, tenminste in de zomer. Hè? Normaal, het is normaal in augustus, hè? De, ja. de Pride at the Beach. Maar nu is het, is het nu in de winter eigenlijk ook, uh, Roy? Nou, we hebben een hele kleine uh, zomerpride natuurlijk. toch. Ja, ze die doen. hebben we al gehad. Met, een optochtje ja. en zo en een ja. aantal andere dingen. Uh, en we proberen ook in de winter weer iets te doen, maar we weten natuurlijk ja. nog helemaal niet of deze nee, we uh, we beperkte lockdown een klein beetje wordt opgegeven ja. of niet. Maar we gaan ja. zeker een aantal dingen doen uh, in de winter, met de Winter Prime. Ja, oh, dat is mooi. Dus dat ja. komt, zou dan heel goed uitkomen, ja. Nou ja, dus dat is, dat is best wel een interessante lezing ook. En. Um, de, nou, iedereen is van harte welkom. Je moet je dus wel aanmelden, inderdaad. En dat is op nummer 023 304 0700. Dus zeg maar 3040 700. Dat is het telefoonnummer van de blauwe tram. Ja. En dan moet je dus aangeven of je dus uit, uit één huishouden komt. En uh, het kost 2,50 euro. En daar zit dus een kopje thee bij of koffie. En je moet wel met de pin betalen, inderdaad. Dat is dus wel uh, vereiste, maar... ...oké, okay, als het niet echt kan... ...dan uh, kan je ook uh, los uh, 2,50 euro uh, geven. Ja, nou ja. Dus, ja. En voor 2,50 euro krijgen die mensen dus een wervelende dan de Roy Dongen Show, het Part at the Beach. Ja, eigenlijk, het is dus uh... hartstikke leuk. Ja, Met een kleine pauze tussendoor... ...en uh, iedereen zit, uh, zit uh, netjes op afstand. is in de grote zaal in de, in de blauwe tram. Ik weet niet of je die kent... ...maar dat ja. is echt een hele grote, ruime zaal... ...en daar zit je echt goed op afstand. Met andere verhalenmiddag is dat ook zo geweest. Je kan het allemaal goed volgen... En uh, ja, het is, uh, lijkt me heel erg uh, interessant ook uh, voor, uh, voor 9, no 9 november. Ja. Ik hoop het wel, ja, want ik zit uh, ja. mijn best te doen met de filmpjes en de PowerPoint-presentaties. Ja. ja, leuk. Ja. Uh, ja, laten nou, We hopen dat er veel mensen zich aanmelden, hè, Roy? Ja, dat is een zaak daar helemaal alleen. Dat zou ik natuurlijk wel heel dat erg zou niet leuk zijn. Nee. nee, dat zou niet leuk zijn. Maar dan hebben de luisteraars eens dus een keer gelegenheid... maar weer een levende lijf in actie te zien. Nou, misschien... dat bedoel ik, ja. Dus laat iedereen dus uh, uh, maandag 9 november... van 2 tot half 4 in de blauwe tram. De verhalenmiddag Pride at the Beach. Um, de de, de spreker is Roy Dongen. Ja. Um, en uh, u kunt u aanmelden vooraf op 023 30 Ja. En misschien wel voor de mensen van belang. Uh, Pride to the beach verhalenmiddag. Dat betekent niet dat u zelf uh, onderdeel moet uitmaken van de LHBTIQ+. Uh, plus, uh, nee, familie. Nee, nee, dat hoeft niet. Het nee. is gewoon dat u houdt van... hé, hey, ik wil eens kijken wat er allemaal achter zit. Of, ja, waar, hoe, waarom is het nou hier naar Nederland, naar Zandvoort gekomen? Ja. En wat, wat houdt het in? En, uh, het is voor jong en oud, hè. Het, is, uh, het is zeker het is voor jong en oud, ja. Ja. Ja. ja. Leuk. Nou, ik ja. ben heel erg blij. En ik, uh, ik hoop dat, uh, ja. dat we een... Uh, dat we mensen dat moeten teleurstellen. Dat, het te is. Is, ja. dat er een grote opkomst is, hè? Dat er grote opkomst is, ja. Leuk. Ik weet, al, ik weet al, dat, dat, uh, dat, kan ik dat de wethouder ook zich al heeft aangemeld. Dus dat is misschien ook wel leuk om te doen. Oh, weten. dan word ik helemaal zenuwachtig. Niet <laughs> doen. <laughs> nou, dat gaat goed komen. Maar uh, ja. uh, behalve uh, mij wervelende persoontje... is er nog iemand anders of iets anders wat leuk is... wat er komt de komende tijd? Ik mag er aan nemen nou, ja, dat ik het uh, enige ben. Nou ja, wat ook, wel, ja in, uh, wat ook heel bekend is natuurlijk... dat is het samen. Hè? Dat, is een, uh, een, dat, dat je dus op een dag uh, allerlei spullen kan brengen... bij het pluspunt in Noord om ja. te herstellen. Maar dat kan natuurlijk nu niet. Hè? Dat kan nu niet met allerlei mensen gebeuren. En dat zou 30 oktober zou vandaag zijn. Maar uh, dat gaat natuurlijk niet door hè? Met, uh, met de corona in, in, in het achterhoofd. En daarom is het mogelijk dat mensen dus in de week van 9 tot 13 november... ...kunnen ze kleine elektrische apparaten en eenvoudig naaiwerk... ...dat wat gerepareerd moet worden, kun je afleveren aan de balie bij Pluspunt Aha. in de Vlemingstraat. En dan doe je er een briefje bij met je naam en je telefoonnummer en een omschrijving van het defect. En dan gaan vrijwilligers gaan op een later tijdstip die reparaties uitvoeren... ...en dan krijg je daarna bericht of je apparaat of het naaiwerk zo weer, dat je dat op kan komen halen. Het is gratis... Tenzij er aparte materialen moeten aangeschaft worden. Dus dat is een hele mooie service ja. toch wel. Hè? En als het niet lukt en dan moeten de materialen besteld worden... dan wordt er eerst even contact opgegeven. Dan wordt er even overleg gepleegd wat het ja. dan eventueel zou kosten. en zo. Maar dat zullen niet heel grote kosten zijn. Maar dan hoeven de mensen dus niet ter plekke te komen. Ze geven het gewoon netjes af. En dan, dan wordt het gewoon geregeld. Wat leuk. En dat is niet voor kleine, ja. kleine spulletjes. Kleine, kleine dingen. Dus zeg maar, ja, waar moet je dan aan denken? En misschien een... Een, een, een, een koffiezetapparaat misschien. Of een. Kan ook wel. Ja, een laptop misschien ook. Geen fiets hoor. Dat was natuurlijk wel <laughs> zo. Als je da maar dat is een beetje lastig om een fiets ja. af te geven. Maar. Um, en, en misschien naaiwerk ofzo, of zo. Of als je iets wil in laten korten. Of, of een knoop aan naaien. Noem maar wat. Ja. Zeg maar dat soort kleine dingetjes en zo. Waar je anders geen. Uh, ja, wat je niet zelf kan doen. Ja, nou, elektrische auto's en zo nog niet. En televisies, mogen je nee. wel? Ja. <laughs> Kleine televisies. <laughs> uh, ja, dus dat is wel, uh, wel een leuke, een mooie oplossing ja. voor, uh, voor het herstellen samen. Ja. Nou, er is heel veel te doen. Uh, ja. Mensen die kunnen dus bellen met Pluspunt en kijken op de website van Pluspunt en de Facebookpagina. Ja, Facebookpagina en uh, inderdaad uh, dus de, de activiteitenladder op, uh, in de Zandvoortse krant. Ook. He, ook. Daar staat ook altijd van alles en nog wat in. En uh, het pluspunt is ook op zoek naar welzijnscoaches. Dat komt, ja, als je dus um, um, als je deelneemt aan sociale activiteiten, ja. dan dat kan, kan dat helpen tegen stress en angst en, en, en somber en eenzaamheid. En, en voor veel mensen is die drempel te hoog. Uh, of het aanbod niet duidelijk. Dus als je een positieve instelling hebt, dan, dan moet je goed kunnen luisteren uh, om anderen te ondersteunen uh, als uh, vrijwilligers, uh, vrijwillige werk, uh, welzijnscoach. Dus daarvoor kun je ook je aanmelden bij uh, Esther Madeira bij, uh, bij Pluspunt, uh, op 06-199-49748. Of, je je, of bij Pluspunt kun je bellen. 023 033 0 Ja, en uh, wat zijn die, uh, die coaches? Wat wordt van die coaches verwacht? Is dat een baan of is dat een vrijwilligerstaak? Nee, dat is vrijwilligers. Dat is voor vrijwilligers. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, dat zijn nieuwe welzijnscoaches. Die, die, die, die, die zijn er al. Maar er is dus toch vraag naar om, uh, om uh, meer. Dat is zo zeggen. Het, ja. ja. Nou, heel erg veel. Dus dat, so dat, wordt, ja, dat wordt dan ook uh, die, die, dat wordt dus aangeboden. Dus inderdaad om. Uh, ondersteunen. Um, nou ja, en dan was er natuurlijk ook dat de Zandvoortse jongeren, dat is waarschijnlijk ook wel doorgekomen, de jongeren hebben bij, uh, en Bruna, die hebben dus ouderen verrast met een kaartje. Ja. Uh, omdat uh, de herfstvakantie van, uh, van, de, van de jongeren van pluspunt, dat uh, zouden naar Walibi gaan en dat is dus niet doorgegaan. Ja. En door de coronamaatregelen werd het dus toch op het laatste moment nog... Uh, afgezegd. En uh, in plaats om dan naar dat dagje naar Walibi te gaan, hebben de jongeren besloten om zich in te zetten om zich voor de mededorpsbewoners een kaartje te schrijven en, en te sturen naar de ouderen van Zandvoort. En Bruna heeft dat, uh, heeft dat ondersteund. En die heeft dat project gedoneerd. En uh, nou ja, zodra het weer, weer, als het weer kan, dan gaat die groep alsnog naar Walibi. Dus dat is wel een heel leuk initiatief van jongere mensen naar ouderen in het dorp. Ja, heel bijzonder. He? Dat is wel ja. leuk. Ja, dus uh, niet om op de jacht vertegenwoordigen. <laughs> <He>? Ja, <laughs> Zijn ook best ja, nou dat ja, dat is even, wat zijn even de highlights uit, uh, uit de berichten. Ja, in de week van 11 november is het de dag van de mantelzorger. Dus ook heel belangrijk, ja, hè, mantelzorger. Dat zijn mensen die dus voor naasten zorgen en uh, maar die dus niet op de voorgrond willen treden. En uh, Pluspunt doet ook heel veel voor mantelzorgers. Die hebben elke jaar hebben ze ook een, uh, een dag voor de mantelzorgers om ze in de watten te leggen. Maar uh, dan is het de week van de mantelzorgers. Dus er zijn er ook verschillende activiteiten. Dus dat moeten we dan ook, moeten ze ook in de gaten houden wat er dan uh, kan gebeuren. Ja. En als je, daar, als je het moeilijk hebt als mantelzorger. Of je, je wil eventjes een boodschap doen, je wil even de weg of zo. Dan kun je altijd Pluspunt bellen. En dan kunnen zij zorgen dat er iemand dan voor de persoon waarvoor de mantelzorger is, voor even gezorgd wordt. Dat die persoon dan eventjes dan weer een boodschap kan doen, ja. even eruit kan, hè? Even, even, even, even ondersteunen. Ja, ik heb dat zelfs begrepen allemaal, dat, he? dat voor ja. de mantelzorgers er ook een thuistestmogelijkheid uh, uh, is. voor. Uh, ja. Ja. ik heb het uh, zelf uh, mogen ervaren. Ik ben ook mantelzorger. Okay. En ze kwamen ja. keurig netjes bij mij thuis uh, om een wattenstaafje achter in mijn neus te stoppen en in mijn keel. Ja, ja. dat uh, gaat ja. Heel goed. Nou, mooi toch? Ja. Ja, ja dus dat, is, dat, dat waren mijn. Uh, mijn uh, ja, wat ik wilde vertellen, zeg maar eigenlijk, van, uh, van Pluspunt, uh, wat op dit moment. Actueel is. Nou, dat is uh, heel veel, dus ik raad alle mensen aan om ja. even op de activiteitenladder in de Zandvoortse krant te kijken. Ja. Uh, en gewoon een contact op te nemen, niet aarzelen, het is helemaal veilig, het is hartstikke leuk Absoluut. en heel erg gezellig. 100% veilig, ja, zeker weten. Oké, okay. dankjewel uh, Gerry, tot uh, ja. de uitzending. Ja, graag gedaan, mooi. En ja. uh, tot 9 november in ieder geval. Tot 9 november in ieder geval, en uh, dank in ieder, uh, voor, voor deze tijd. En een heel goed weekend uh, wens ik jou ook. Dat wensen we jou ook allemaal hier. Dankjewel en groetjes. Groetjes. En dat waren de moments met Dolly, my love. Dolly ten yeah! Ja, en op de telefoon hebben wij uiteraard, u dacht het al, Dolly ten Pierik. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Dolly. Goedemorgen. Nou, een warme welkom had je niet kunnen bedenken, denk ik. Ongelofelijk die technicus van jullie hè? Die laat niet aan, aan het aan laat niet aan het toeval over, moeilijke zin. Nou, dat is gewoon de hele studio staat hier te springen en te dansen. <laughs> <laughs> Geweldig, ja. Ik ik, ik dacht net dat hoor ik. Nou zeg, want dat nummer. Uh, dat, dat werd natuurlijk vroeger heel veel gedraaid. Het was een superhit. Maar ik kan me nog herinneren dat als ik de Estoreel binnenkwam... dat was uh, de Zandvoortse uh, topdiscotheek in de jaren zeventig... Ja. dan draaide Wim Mendel, de, de disjockey van daar... die draaide dan dat nummer voor me. Dan moest ik ook altijd zo vreselijk lachen. Dus ik zit weer helemaal in de, in de retro-modus, uh, moet je zeggen. Oké, okay. ja. nou, we, we gaan niet <laughs> terugblikken, gaan niet alleen maar terugblikken. Maar nee, willen we willen natuurlijk nee. vooral weten hoe het nu gaat. Het uh, is uh, uh, mag ik het cliché roepen druk druk druk druk. Ja, ja. natuurlijk mag dat. Dat dus is de, volle activiteit. Ja, echt. Ja, maar de eerste vraag natuurlijk is hoe gaat het met jouzelf? Vind je helemaal gezond? Alles gaat lekker? Nou, ik ben nooit gezond, maar dat maakt niet uit. We stomen <laughs> okay. gewoon door. Redelijk gezond. En, uh, <laughs> <laughs> en, en uh, dat is ook niet zo interessant. Uh, uh, interessanter is dat we gewoon supergoed bezig zijn met uh, Sanford in Seid. Ja. Uh, dat gaat echt hartstikke lekker. Uh, ik, ik weet niet uh, waar je beginnen wilde mee. maar... Nou, um... we, natuurlijk, ten eerste. Uh, uh, uh, we hebben natuurlijk een hele enthousiaste start gezien van Zandvoort Insight. En ja. toen zagen wij een, uh, een week geleden uh, plotseling: van uh, het scherm gaat een tijdje op zwart. Ja. Uh, en daar schokken we heel erg van de dag. Nou, dan moeten we toch eens vragen ja. hoe dat precies zit. Ja. ja, nou ja, wij ook. Uh, kijk, uh, we zijn natuurlijk. Uh, uh, een half jaar geleden begonnen um, omdat de corona, die, uh, die, die deed ineens intreden en alles werd op slot gegooid. Dus iedereen zat noodgedwongen thuis. En we merkten daar gewoon aan mensen dat, uh, dat iedereen dood en doodziek werd. Alleen al van het woord corona. Want je kon ook niets meer aanzetten of opzetten of het ging over corona. Ja. En Mensen waren heel geïsoleerd en verdrietig en angstig. En aangezien uh, Roy en ik, uh, Roy van Buringen en ik, niet veel meer om handen hadden, omdat we beide uh, weg waren bij uh, de radio, uh, hadden we best wel veel contact met elkaar. En uh, kwamen we op een gegeven moment op het idee om een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan. En dat was uh, beeldreportages maken en en tv, hè? Dus, ja. Um, nou, dan zet je niet zomaar een tv-zender op, maar gelukkig lang leeft het internet. Dat is natuurlijk uh, laagdrempelig en goed toegankelijk. Ja. Um, en we begonnen, uh, ja, we zijn natuurlijk alle twee een beetje creatieve stuiterballen. Dus het ene idee haalde het andere. En uh, toen wilden we graag gaan beginnen, maar we zeiden, ja, we hebben niks. We, we... Ja, een telefoontje en een oud laptopje. En... maar we hebben niks. Hoe, hoe gaan we dat doen? Ja. Niet lang over nadenken. Gewoon doen. Gewoon doen. En dat hebben jullie ook gewoon gedaan. Gewoon doen. Ja. Weet je, dan maar met dat telefoontje. En dan maar zus en zo. Nou, en uh, uh, we hebben het gewoon gedaan. Uh, we, we zijn erin gesprongen. En uh, het sloeg zo verschrikkelijk goed aan. En we kregen zoveel enthousiaste reacties. En het is natuurlijk de kneuterigheid ten top waar het op uit is gedraaid. Maar we hebben er zo verschrikkelijk veel plezier in... en we krijgen zo ontzettend veel positieve en enthousiaste reacties... dat dat heeft ons altijd gedreven om door te gaan. Maar ja, Roy, zoals je, goed we zoals je zelf weet... een goed gereedschap is het halve werk. En goed gereedschap hadden we niet. Ja. Dus het was half werk. Maar... Uh, helaas hebben we nu helemaal geen gereedschap meer, want de laptop is overleden. Want kijk, die kan wel kleine programmaatjes aan, maar zo'n programma van een uur, dat, dat trok die gewoon niet meer. Ja. Dus hij heeft een geest gegeven en ja, toen was het uh, uh, van hoe nu verder, want uh, ja, even stoppen, ons even beraden... Uh, Roy van Buringen, uh, mijn partner, die heeft toen een, uh, ja niet mijn levenspartner, maar mijn inside partner, zeg maar. Ja. Ja, moet je ook niet verkeerd ontvangen. Nee, mijn inside partner, die, uh, ja, die uh, heeft toen een donatieknop aangebracht en toen hebben we dus een, een klemmend verzoek gedaan en beroep gedaan op onze kijkers. Uh, want we hebben, dus echt, we hebben ons georiënteerd op, op wat voor soort laptop wij nodig hebben... om even weer vooruit te kunnen. Maar dan komen we toch echt op zo'n 1100, 1200 euro terecht... om datgene te kunnen doen wat nodig is... om Stanford site, of de programma's van Zandvoort Insight weer te kunnen oppakken. Ja. Ja, de donatieknop, die donatieknop heeft nu ongeveer zo'n 600, 700 euro opgebracht... wat ik even uit mijn hoofd... dus we komen er niet. Ja. Um, ja, dan sta je weer op een kruispunt. Wat gaan we doen? Stoppen of doorgaan? Ja, nou ja, weet je, het, het, optie A is voor ons gewoon geen optie. Want we hebben er zelf veel te veel plezier in en we horen van alle kanten, oh nee, jullie gaan toch niet stoppen, het was zo leuk, we, we hadden zo'n lol. En die, die, die, die rubrieken die jullie hebben, en, nou ja, dan durf je ook niet meer te stoppen. Dus dat gaan we ook niet doen. Um, dat houdt in, uh, Roy, dat we uh, eigenlijk een primeur voor jullie hebben. Nou, kijk nou eens. Dat is helemaal ja. fantastisch. Vertel. Ja, we hebben nieuws wat uh, tot, tot nu toe nog nooit naar buiten is gebracht. Het uh, ja, nog nooit, dat is een groot woord, want het is heel vers van de pers. We zijn sinds eergisteren een stichting. Uh, nou, dat, dat, daar kan ik je nog niet helemaal bij feliciteren. Want dat kost een paar honderd euro om een op te richten. En dan heb je nog steeds ja? niks. Nou, dat is ons laatste spaargeld geweest. Okay. Dat is dus de overweging geweest die we gemaakt hebben. Van, gaan we ons laatste spaargeld bijleggen bij de donatieknop. Dan hebben we een laptop. Maar, dan moeten we altijd nog een goed editprogramma. Dan moeten we nog uh, een, een goede belichting. We moeten nog van alles en nog wat. Hoe gaan we die laatste spaarcenten investeren? Ja. En wij hebben besloten om daar een stichting van te maken. Want het moment dat je een stichting bent, dan kun je ook geld gaan genereren. Ja, dus en dan kun je werkelijk gaan meedraaien. En, uh, dus dat hebben we gedaan. Dus we zijn nu officieel, <lacht> we zijn van hobbyisten, ja. uh, uh, maar toch een, een officiële instelling gegaan. En uh, ja, dus, dus we houden er niet meer mee op. Nou, gefeliciteerd met de mee. stichting. Hoe heet de stichting? De stichting Zandvoort Insight. Nou, gefeliciteerd met de stichting Zandvoort Inside, SZI. Dankjewel. Hartstikke leuk. En wie zit ja. in het bestuur van die stichting? Want dat is natuurlijk ook wel interessant. Nou, dat, dat ligt voor de hand, hè. Dat zijn Roy en ik. Twee bestuursleden maar. <laughs> Ja, maar nou, ja, meer heb je er niet nodig. Ik zou ook niet weten waar ik even zo gauw bestuursleden vandaan moet toveren. Ja, maar... uh, we zullen er ongetwijfeld uh, binnenkort uh, wat meer nodig gaan hebben. We, we zijn al in gesprek met iemand. En dat zal binnenkort uh, rond gaan komen. Maar ja, je weet, kijk, ieder bestuurslid dat aangemeld wordt, kost ook weer geld. Dus we moeten eerst geld gaan maken voordat we ja. weer uit kunnen geven. En uh, ja, we hebben... Zo verschrikkelijk veel plannen. Uh, en uh, we hebben zoveel ideeën op de plank liggen. En om um, um geld te genereren zijn we ook met verschillende dingen bezig. We hebben bijvoorbeeld voor de ondernemers dit jaar een kerstactie op touw gezet. Ja. Um, dat houdt in. Uh, omdat wij dachten ook met de coronatijd. En zeker voor de horecamensen die ons ongelooflijk weinig contact hebben met hun klanten... Uh, organisaties met hun, uh, met hun gasten, uh, winkels met hun klanten, uh, uh, uh, gezondheidsorganisaties, uh, weet ik het. Iedereen heeft weinig contact met elkaar. En daardoor is het dit jaar natuurlijk best lastig om iemand een gelukkig, uh, gelukkige feestdagen toe te wensen. Ja. Dus wij hebben gedacht, uh, wij komen dit jaar langs met de camera als iemand zich aanmeldt. Dat kost dan 50 euro, maar voor die 50 euro komen wij langs met de camera, maken we een sfeerimpressie. En we hebben een prachtige mooie lijst, een, een kerstlijst, zo'n een schilderijlijst. Die wordt ge gemaakt door het hoekje van Nieuw Unicum. Ja. En dan kun je met leuke dingen in die lijst gaan staan en dan kun je je uh, dus een... een een feestwens, uh, feestdagenwens uitspreken. En dan zorgen wij ervoor dat die uh, breed uitgezet wordt... Op, uh, op, het, op het internet, op de social media. En het uh, uh, twijfel niet, want we hebben een, een exposure... van 20.000 tot 90.000 uh, mensen per maand die uh, naar ons kijken. Ja. Dus je hebt een hele brede uitzetting. En het filmpje krijg je natuurlijk ook zelf... Dus je kunt het ook op je eigen social media gaan delen. Ik denk dat dat voor 50 euro geen gekke deal is. Uh, wij helpen de ondernemer en de ondernemer helpt ons... zodat wij weer uh, van alles aan kunnen schaffen wat nodig is... om weer een stap hoger te komen en maar, te kunnen blijven. Dan heb ik wel een vraag, want als jullie nu op, zoals ik maar zeggen, op zwart uh, staan in de social media... Uh, ja. dan kijkt er straks niemand meer. Nee, we staan absoluut niet op zwart. Ah, gelukkig. Kijk. Nee, het enige wat, wat we niet doen nu is het grote programma dat wekelijks op zondag komt. Wat, wat altijd ongeveer een uur duurt. Juist. Uh, momenteel beperken we ons uh, tot, hele kleine, uh, uh, tot hele kleine reportages hè, die dus per stuk uitgezonden worden. Ja, uh, en we, we blijven gewoon nieuws brengen, en alles loopt gewoon door. Alleen het programma wordt niet meer uitgezonden op de zondag. Dat is hetgeen wat we echt stop hebben moeten zetten. Voor de rest. Zijn we super actief. Ja, kijk, dat is natuurlijk een misverstand. Want ik heb natuurlijk ook dat gezien. En verschillende mensen ja. zeiden ook tegen mij. van ja, dit is onze laatste uitzending voorlopig. En ja. Ja, dat komt zo van, oké, okay, uh, de nee. spectregel is er bijna uit. Maar dat is helemaal niet zo gelukkig. Nee, dat, dat gold alleen voor het programma. Nee, we hebben bijvoorbeeld uh, met z'n drieën. Hè, want Jelmer Koper die, ja. uh, die helpt ons en ondersteunt ons ook met, uh, op heel veel gebieden. En uh, Jelmer doet altijd nog de headlines elke week op vrijdag. Dan uh, kijkt hij even terug op wat er allemaal gebeurd is in Zandvoort. En, uh, en nog wat, wat andere dingetjes vertelt hij daarbij. Dat, dat is gewoon altijd doorgelopen. Dat blijft ook doorgaan. Ja. Uh, dat kan hij op zijn uh, computer mennen. En het, het, het, de nieuwsgaring blijft gewoon... En, uh, de hele kleine interviews blijven ook. We hebben binnenkort het derde deel bijvoorbeeld van Mats in zijn uh, natuurmuseum. Uh, de, daar waren kuikentjes geboren. En het eerste en het tweede kuikentje uh, heette Dolly en Roy. <lacht> dus ja, vandaag, uh, vandaag of morgen komt dat uh, op het internet. Uh, dan kan iedereen zien hoe wij daar op kraamvisite gaan en een cadeautje brengen. Dus um, uh, ja... Nee, we blijven gewoon uh, heel actief en uh, de ondernemers kunnen inmiddels ook bij ons adverteren. Ook uh, dat is uh, nu afgerond. Uh, we hebben alle advertentiekosten in, in kaart gebracht. En uh, dus, dus uh, ondernemers zijn, uh, en organisaties zijn meer dan welkom om uh, bij ons te komen adverteren. Oké, okay, dat is bijzonder leuk. En waar, waar kunnen ondernemers uh, uh, de tarieven zien waarvoor ze kunnen adverteren of moeten ze contact opnemen? Uh, ik denk dat, dat ze het beste contact op kunnen nemen. Dan kunnen we of een afspraak maken dat we zelf even langskomen... of dan sturen we het pakket. Dat kan naar uh, redactie apenstaartje Daar kunnen trouwens ook de verzoeken naartoe... van mensen die iemand willen uh, nomineren voor de rubriek in het zonnetje. Okay. Of uh, in de spotlight, dat is ook zo'n rubriek. Ehm... Um, ja, nou ja, daar kan eigenlijk alle, alle, alle vragen kunnen daar naartoe gestuurd worden. Ja, en dat kan ook als je de kerstboodschap wil doen, uh, zie ik inmiddels op de ah, Absoluut, op de absoluut. Ja. En uh, we, we zijn van de week al een rondje dorp uh, hebben we gedaan. Uh, we gaan binnenkort weer met z'n tweeën even de boer op en dan gaan we even langs. Uh, A, om ons voor te stellen en B, om dan het voorstel te doen... en dan laten we een mooi mapje achter. Ja, en zijn er wel veel uh, mensen die uh, gebruik maken van de kerstboodschap? We uh, krijgen we een hele serie aan uh, leuke filmpjes. Uh, uh, dus er zijn inmiddels al diverse ondernemers die zich aangemeld hebben... die heel enthousiast zijn over, over dit idee... en graag gebruik maken van deze manier... Uh, van, van een, uh, een uh, feestdagenwensen toesturen toe naar, naar hun clientele... Dus uh, ik, ik denk wel dat er we nog veel meer volgen. Ja, kijk, het is voor iedereen geschikt. Het kan ondernemers, organisaties, maar ook particulieren kunnen daar natuurlijk gebruik van maken. Ja. Het scheelt in een heleboel kerstpaar uh, kerst, uh, um, te sturen. En dat wordt ook eigenlijk bijna niet meer gedaan, hè. Ja, het is uh, misschien wel weer zo duurzaam uh, wat betreft het papier en, uh, en dat soort dingen. Uh, ja. Om iets op de eerste manier te doen. En je bereikt natuurlijk ook wel heel veel mensen. Ja, precies. Want als je het alleen op je eigen social media zet, dan weet je ook dat je eigenlijk alleen je eigen uh, uh, geïnteresseerden bereikt. Maar door met ons in zee te gaan, uh, verbreed je natuurlijk enorm je, je gebied, hè, je afzetgebied. En, en maak je ook kennis met, uh, of laat je ook andere mensen weer kennis maken met jouw uh, winkel of uh, bedrijf. Ja, en uh, dan ja. is het natuurlijk een andere vraag. Hebben jullie enig idee, vermoeden of hoop. wanneer het nieuwsprogramma weer uh, terug gaat komen op zondag? Ik hoop op zeer korte termijn. Uh, als deze kerstactie. Uh, als, we, als we nog een paar mensen erbij hebben. dan kunnen we de nieuwe computer aanschaffen. En dan, kunnen, dan zullen we ook niet, niet aarzelen om meteen weer verder te gaan. Ja. En dan, dan zal het nog altijd met beperkte middelen zijn. Maar we hopen gewoon. Uh, we zijn ook op zoek naar fondsenjagers. En, en uh, dat, die, uh, dat we fondsen aan kunnen schrijven die ons kunnen ondersteunen financieel... ...zodat we uh, wat, wat, wat goede apparatuur kunnen aanschaffen... ...waardoor het even wat leuker wordt om naar te kijken en te luisteren. Ja, dat kan ik, ja, worden, ja. ik weet het misschien, misschien doen we het daar juist niet goed aan, hoor, want je hebt waarschijnlijk... ...gewoon grote kans dat mensen in een deuk liggen om de manier waarop wij filmen. En, uh, <laughs> Nou, ik denk, ik denk altijd maar je moet kijken naar de uitkomsten. Als er zoveel mensen kijken, ja. dan is daar blijkbaar een behoefte aan. Uh, ja. En de, de, daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk wel. En daar zijn we gewoon ongelooflijk blij mee. Want we doen het met 100% liefde en overgave. We hebben er zoveel lol in. En we merken gewoon dat onze kijkers dat hey, net zo goed voelen. Ja, en zeker nu de nieuwjaarsreceptie naar nou waarschijnlijkheid niet doorgaat, ja. zijn er zelfs vast een boel bedrijven die zeggen: Hé, hey, bespaart ons een, een, een donatie aan de nieuwjaarsreceptie. Dat Wellicht, uh, ik. kunnen we op een andere manier de... de mensen in het zonnetje zetten. Precies, precies. Hè? Dat, en, en dat is dus ook onze insteek. Omdat het voor iedereen dit jaar gewoon enorm lastig wordt om elkaar te bereiken, denk ik dat dit een uitstekende manier is om, uh, om, om je gebied te vergroten... en jezelf voor te stellen ook. Ja. Nou, ja. ik wens jullie met al deze dingen... en uh, met de oprichting van de Stichting Zandvoort Insight... wat nu een officiële organisatie is, heel erg veel succes. Ja. Dankjewel. En, uh, nou ja, wij blijven jullie volgen natuurlijk in de media. We Hartstikke houden contact. Doos. Dat is goed. En mochten er nog mensen zijn... die uh, willen aansluiten bij onze organisatie en ons willen helpen... Of zeggen van, dat vind ik leuk, dat werk wil ik ook nog doen. We zijn uh, op zoek bijvoorbeeld naar mensen die verstand hebben om met camera's te werken. Uh, uh, uh, die journalistieke skills hebben, uh, fotografen, verslaggevers, uh, marketingmensen, uh, fondsjagers en nieuwsjagers. Nou, uh, zit je in die categorie en denk je van, nou, ik ga ervoor. Wees welkom en stuur ook weer even dat, uh, een, een berichtje naar dat adres redactie apenstaartjezandfortisite.nl Oké, okay, nou met deze mooie oproep heel veel succes, ja. een fijne weekend nog als voor Roy. Ja, dag! Dag! dag, dag, dag, dag, dag. Scouts hemd aan, we kiezen voor het avontuur. En tonen wie we zijn aan elke ouder, iedere buur. Quiz of beketocht, elke week een nieuw verhaal. Ga je op je bek vallen, doen we allemaal. Want op de top van berg ga je het uitzicht beter zien. Scouts is. Veel kabaal. Op verkenning gaan in een onbekende taal. Zijn in het bos op overwinningen belust. Zet je zaklamp uit de stille, stellen ons gerust. Want op het klimrek van het leven de ik me vol uit te geven. Skuis is lekker op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 De uitdaling aan, want er is veel meer in het leven. We hebben een risico te nemen. Is dat moeilijk iets dus. bewust? Nou, en dat was een fantastische introductie voor het volgende onderwerp... Scoutmoedig, het Belgische scoutingjaarlied voor 2019 en 2020. Want we gaan praten over scouting. Stel er maar eens, Sint-Willi Broerders-Zandvoort. De... Goedemorgen. Goedemorgen. Aan de telefoon heb ik, als het goed is, Menno Hoekstra. Dat klopt. De voorzitter van de scouting. Ja, dat uh, sinds drie jaar nu. Sinds drie jaar. Een mooie groep. Ja. Uh, en hoe gaat het bij de scouting? Goed. We goed. We mogen niet klagen. We hebben genoeg leden die elke week het scoutingavontuur spelen. En uh, onze, ja, onze leiding gaat ook goed op dit moment. We zoeken wel leiding. Want uh, uh, zoals overal in Nederland uh, hebben wij een, uh, ja, zijn er ook vrijwilligers tekort. Ja. En uh, wij zijn gelukkig aan het einde van de ketting. Maar we zijn nu ook uh, helaas aan de beurt om uh, ja, nieuwe, nieuwe vrijwilligers te zoeken voor onze leiding. Ja, en wat zijn de vrijwilligers voor de leiding? Want uh, de, dan zie ik mezelf achter een bureau zitten met een pen en papier... en uh, instructies uitvaardigen, of is het wat anders? Nee, leiding is als je, uh, als je, als je zoon of dochter uh, richting ons, uh, ons clubgebouw gaat open... dan krijgen ze elke week ze een avontuur... Uh, uh, tegen, ...of voor een kiezer zeg maar, dus uh, fixen ook uh, of uh, ze gaan niet bouwen, pionieren... Uh, ...pionieren met houten touwen uh, uh, een bouwwerk bouwen bijvoorbeeld... Ja. ...maar ook hikes of uh, natuurontdekken, uh, in ieder geval bezig zijn met de natuur en buiten. Maar ja, daar moet ook begeleiding bij staan. Ja. En begeleiding, dat is de leiding die wij, uh, die wij hebben. We hebben nu op dit moment genoeg leiding, dus uh, uh, op dit moment kunnen we elke week dat avontuur uh, geven... Maar ja, helaas uh, zien wij dat we over twee jaar ongeveer uh, uh, iets te kort komen. Dus we zijn nu heftig op zoek naar uh, nieuwe vrijwilligers. Oké, okay, nieuwe vrijwilligers. En moeten die er nog ja. ergens aan kunnen voldoen? Behalve een beetje goede been zijn om door de natuur te struinen. Uh, dat, dat, dat, dat zeker. Uh, we, gaan, uh, we zitten in een mooi duingebied. Ja. Dus uh, uh, een beetje, klim, beetje klimbenen kan, uh, kan geen kwaad. Uh, de competenties zijn eigenlijk heel simpel... Uh, ontzettend leuk zijn met uh, met uh, met de leeftijdsgroep dus uh, van 5 tot en met 18 um, dus je kan bijvoorbeeld als jij denkt nou ik uh, ik van mijn leeftijd is echt 7 9 of 17 dan wil ik daar uh, dan kan ik uh, daarvoor inzetten dan ben je welkom maar als jij denkt nou iets oudere gasten bijvoorbeeld van 15 dan ben je ook uh, kan je ook leidinggeven van ons um, of dames uh, dus die competentie is dat je er echt lekker mee kan, uh, kan werken. En uh, enthousiast en passie. Maar ja, dat is voor alle vrijwilligers uh, gevraagd natuurlijk. Ja, en zijn er uh, genoeg nieuwe leden? Want ik uh, vraag me wel eens af van uh, worden mensen nog lid van de scouting? Jazeker. We merken in de afgelopen, nou, afgelopen vijf, zes jaar dat uh, scouting uh, populairder wordt. Uh, men ontdekt het. Uh, wij zijn een klein beetje van het, nou een klein beetje, we zijn een beetje van het uh, van het imago uh, padvinderaf van vroeger. Uh, uh, Mens ziet nu scouting als een echt echte groep waar je met de natuur bezig bent. En zeker uh, met de iPad, uh, met de iPads en met de uh, telefoons, merken wij dat wij gewoon in tech zijn voor nieuwe, voor nieuwe leden. Uh, zeker met de iPads en telefoons. Nou, nou ben ik helemaal ge in, uh, getriggerd. <laughs> <laughs> met de iPads en de telefoons nou, de natuur in, of juist als het tegenovergestelde of uh, samen. Nou, het is een beetje balans, want uh, je hebt een iPad en telefoons, die zijn gewoon niet meer weg te denken natuurlijk. Nee. Ik bel ook met mijn telefoon nu uh, en ik heb ook gewoon een, een smart, uh, smart home thuis. Maar als jij uh, in de natuur bent, dan ben je even niet bezig met de technologie. Je bent even bezig met ontdekken, bijvoorbeeld uh, samen met een... Uh, ik heb 15 jaar leiding gegeven, dus daar kan ik spreken uit ervaring. Ja. Dat je samen met een groep uh, gasten van 11 tot 15 een ontzettend mooi bouwwerk neerzet. Bijvoorbeeld een toren waar je dan zelf ervan af kan springen aan het einde... ...aan een kabelbaan die je ook zelf hebt gemaakt. Natuurlijk met uh, veiligheidshesjes en alles. Maar dat geeft wel echt een kick... ...voor, een, uh, voor uh, als je 15 of 14 bent. Dat dan denk we je wel. echt... ...wauw, ja. dat heb ik gewoon gedaan. Ik het al in mijn buik als ik eraan denk. <laughs> nou, zo hoog is het niet hoor. 2,5 oh, meter maar. Oh, dat is wel ja. Maar dat is inderdaad no. heel erg spannend. En, maar maar, maar, dat, maar dan wil je dat natuurlijk nu in deze tijd... ...wil je dat als, als, als, uh, als uh, jonge scout... natuurlijk ook wel daar foto's van maken... ...en vastleggen, toch? Dat, ja, ja, de telefoons ja. zijn ook niet verboden. Uh, er wordt, wordt wel spaarzaam, uh, spaarzaam gebruik van maken. Bijvoorbeeld tijdens de opkomst mag, mag bijvoorbeeld een verkenner uh, uh, mag zijn telefoon bij zich hebben. En hij mag er, mag er wel eens wat, uh, wat, wat rijntjes mee je. bijvoorbeeld uh, uh, filmpjes laten zien aan elkaar. Dat is helemaal geen erg. Maar als je met het ja. programma bezig bent, gaat hij gewoon uh, gaat of je, uit, of in ja. de boek, of uh, weg, of in ieder geval uit ja, nee. Dat en dat begrijpen leuk. ze allemaal. Dat zijn gewoon duidelijke regels. Hartstikke leuk. Dat is leuk dat het op die manier uh, samen gaat. Ja, we dat... moeten moet wel, weet je. Je kan, je kan, je kan het niet ontkennen dat dat gewoon ja, uh, aan de hand is. En ja, dat, dat, dat hoort gewoon bij. Nou ja, ik moest uh, vroeger, toen ik, uh, moest ik de spiegelreflexcamera van mijn vader lenen met veel smeken, en bidden om dan ergens een fotootje van te maken. En tegenwoordig is het natuurlijk wel leuk, ook als je jong bent, dat je die foto kan delen. Niet dat je de hele dag op je telefoon zit in de natuur, maar ja, ik vind het een mooie combinatie, dat het zo uh, soepel loopt bij jullie. Ja, het heeft ook voordelen, hè? want wij hebben bijvoorbeeld wij, uh, uh, ik heb wel eens een, een tocht georganiseerd in Midden-Amsterdam voor uh, jongens uh, van uh, 14, 15 jaar. Ja. Ja. En dan moesten ze via hun telefoon, moesten ze dus op de kaart, op de telefoon, via coördinaten, moesten zij punten vinden in, de, in het centrum. Ja. Zoals de Stopra en uh, de oude studio van Late Night toen nog, ja. op het Rennlandsplein. En daar moesten ze dan een foto van maken van hun, met hun camera, dat ze daar zijn geweest. En, als je, dan die, en dan, als je dan alle punten hebt verzameld, dan kwam er een puzzel uit die je moet oplossen voor punten. Nou, dan, dat vind ik ook scouting. Dus dat je ja. creatief met z'n allen samen aan het samenwerken bent. En dat hoeft niet eens in de natuur, dus ook gewoon in het centrum van Amsterdam. Ja, dat is heel erg leuk. is verbindend ook voor de, voor de jongeren, denk ik. Dat is het belangrijkste. Dat vind ik persoonlijk het belangrijkste. Het belangrijkste is, is dat, jij, um, uh, dat wij hun life skills leren... Ja? Uh, die ze kunnen laten, kunnen gebruiken in hun, ja, in hun volwassen leven. En daar bedoel ik mee samenwerken, maar ook kritisch nadenken en creatief zijn. Ik denk dat dat, de, dat zijn de drie pijlers waar het scatenspel heel erg goed werkt. Uh, ik heb bijvoorbeeld mijn vrienden, die ik nu nog heb. Ik sta toevallig bij een vriend die, uh, uh, die nu de loods in Noord aan het verbouwen is. Um, die ken ik al vanaf mijn zevende. En dat vind ik echt een kracht uh, binnen scouting, dat je, dat je je vrienden echt voor het leven kent omdat je op kant gaat. Omdat je die uitdaging aangaat. Je leert elkaar echt kennen. Ja. ja, heel bijzonder. Ik vind het heel erg mooi. Um, hebben jullie nog plaats voor nieuwe leden? Ja, we hebben nog plaats. Uh, zeker. Uh, dus uh, je kan naar uh, www.wilsen.nl gaan. Ja, we een klein beetje reclame maken natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uh, uh, en daar staan alle tijden uh, wanneer wij draaien. We draaien nu allemaal in blokjes uh, van, uh, van twee uur apart. Uh, normaal draaien wij uh, uh, spelpakken door elkaar. En uh, op bijvoorbeeld een best groot terrein. Maar ja, coronamaatregelen moeten wij ook aan, aan, uh, aanhouden. Die, dus wij, ja. We ja, zitten in blokken te werken. Nou, bijvoorbeeld nu zijn de jongens uh, bezig, de Welpen, van uh, uh, 7 tot en met uh, 10 jaar. Die, zijn, die draaien nu op dit moment op ons, op ons terrein, naast, uh, op de Heimelstraat, ja. naast de meneer Rukkert. Dus uh, als je wil komen, dan ga, ga daarheen. Oké, okay, dus herhaal uh, uh, het nog eventjes. Er is nog plaats voor uh, alle leeftijden in principe. Uh, je kan informatie vinden op www.wilste.nl. En daar vind je alle informatie ja. over scouting Stella maris. En als je ja, vrijwilliger mag je er ook daar aanmelden. Als verwilliger, serieus graag. We hebben best een grote groep vrijwilligers nog, maar we zoeken gewoon extra, extra vrijwilligers. Ja, vrijwilligers zijn op een gegeven moment. denken ook, ja, ik ga iets anders doen. Ja. Ja, dan uh, moeten we wel vervanging hebben. Oké. Okay. Nou, dankjewel uh, voor al deze informatie. En ik hoop dat, uh, dat er uh, veel mensen zich aanmelden. Ik hoop het ook. Mag ik nog één ding uh, zeggen, Cor? Uh, Roy, ja. <laughs> we, we bestaan 75 jaar dit jaar. Dat uh, hebben we uh, in het klein gevierd met uh, taart en soesjes... Uh, en allemaal met coronaregels. Ja. Uh, zolang de maatregelen nu op dit moment... Uh, we hopen dat de maatregelen weer goed gaan... Eind mei hebben wij een reunie van onze groep. En dan willen wij graag al onze oudleden uitnodigen... om bij de reunie aanwezig te zijn. En uh, oude, oude, ja, oude verhalen met elkaar op te halen. Okay. Dat wil ik nog even zeggen. Nou, hartstikke leuk. Dus een oproep voor alle oudleden van Stella Maris... om zich aan te melden voor de reunie... die in principe op 29 mei uh, komend jaar gaat plaatsvinden. Ja, exact. Perfect. Dan wens ik je nog een hele fijne zaterdag en heel veel succes. Dankjewel. Tot ziens bye, bye.